PVV-leider Wilders eiste direct toen hij van de Finse deal hoorde... dat het kabinet ook een onderpand zou eisen. Waarom doet Nederland dat niet? Ga onderhandelen met de Grieken. Doe dat niet via Europa. De Finse en de Griekse minister hebben drie dagen met elkaar onderhandeld... en zijn eruit gekomen. Waarom is de Kamer hier niet over geïnformeerd... dat dat al een mogelijkheid is en dat het besproken is? En Rutte en de Jager, gaan als een haas naar Athene, om ook zo'n deal te maken. De berichten over het Finse onderpand leiden ook tot grote ophef in de EU. Een woordvoerder van de EU zegt dat de opstelling van Finland... de deur openzet voor andere landen om ook een uitzonderingspositie te eisen. FNV-voorzitter Jongerius is bezorgd over de daadkracht van het kabinet Rutte... om de economische crisis in Europa het hoofd te bieden. Dat zei ze voorafgaand aan een gesprek met de premier in het torentje. Ook werkgeversvoorzitter Wientjes is bij het overleg aanwezig. Jongerius vindt dat er te veel aandacht gaat naar de situatie in Griekenland en de problemen op de financiële markten. Volgens haar moet er meer gekeken worden naar de zorgen van de gewone mensen over hun werk en inkomen. Een vijfde van de treinreizen is de eerste zes maanden van dit jaar nog gemaakt met het papieren treinkaartje. Dat blijkt uit gegevens van NS die in handen zijn van NOS op drie. Uit een inventarisatie blijkt dat reizigers een papieren kaartje onder meer kopen uit gewoonte of uit angst te vergeten in- of uit te checken. 80% van de reizen werd gemaakt met de OV-chipkaart. De NS is tevreden met dat percentage, maar wil dat wel verhogen. Onder andere door het voeren van een campagne. Dat doen we als NS niet alleen. Ook andere vervoerders zullen dat doen. Neem bijvoorbeeld Utrecht. Die gaat binnenkort over. Op de OV-chipkaart schaft de strippenkaart af. Dus die zullen daar ook een campagne voor voeren. En als je een OV-chipkaart hebt, het maakt niet uit van welke vervoerder, kan je daar bij alle vervoerders mee reizen. Uit cijfers van de NS blijkt verder dat 95% van de klanten over een OV-chipkaart beschikt. Het papieren treinkaartje wordt eind volgend jaar afgeschaft. De Amerikaanse regering vindt dat de Syrische president Assad het veld moet ruimen wegens de gewelddadige onderdrukking van de bevolking. Een hoge Amerikaanse functionaris heeft aangekondigd dat president Obama later vandaag met een verklaring over Syrië komt.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 ANWB Verkeersinformatie. 47 km file wordt nu voornamelijk gevormd... door dagelijks verkeer op weg in de Randstad. Ik noem de bijzonderheden. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam... tussen Delft en Afrit berkel rij staat 4 kilometer file. De, N2, uh, de N62 Gent-Borselen in Zeeuws-Vlaanderen... is tussen Axel en Terneuzen in beide richtingen... nog steeds dicht door technisch onderzoek. Wanneer de weg vrij is, is nog niet helemaal zeker. De N246, Beverwijk-Westgrafdijk, die is dicht tussen Westknollendam en de aansluiting met de N244 in beide richtingen. Dat komt door een ongeluk. En op de provinciale weg N306, Harderwijk-Kampen... daar staat uh, twee kilometer file bij Biddinghuizen... vanwege bezoekers aan het Lowlands Festival. Luister, je hebt twee soorten managers. Managers die hun ideeën met anderen delen... en nog een keer, en nog een keer, en dan nog eens...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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is ruim zes minuten over vier, donderdagmiddag. Hoogste tijd voor Klinkende Munt. Aan tafel hier Arjo van Eijster, hartelijk welkom. Werkt als belastingadviseur bij Ernst Jong. Jacqueline Rijstijk, ook Welkom. Lang werkzaam bij de Nederlandse Bank en uh, als bestuurder bij Verzekeraar ASR. En nu ben je uh, consultant, zeg ik dat goed? Ja, hè? <laughs> Oké. Okay. En Jan Kamminga, ook hartelijk welkom, voorzitter van de werkgeversvereniging FME. Uh, laten we beginnen met het laatste nieuws. We zijn allemaal een beetje in verwarring. We kijken elkaar allemaal een beetje glazig aan. Namelijk het nieuws dat uh, Finland, buiten alle andere EU-landen om dwars door alle afspraken over het steunfonds heen... een eigen afspraak heeft gemaakt met Griekenland. Namelijk Ze hebben gezegd, wij betalen wel mee aan het steunfonds. Wij gaan 1, zoveel miljard geven om jullie te helpen. Maar dan willen wij graag een onderpand van een miljard hebben... voor het geval jullie het niet terug kunnen betalen. En blijkbaar is dat een deal geworden. Ja. Iedereen uh, hier te kort daar te breed. We hebben Wilders al twee keer gehoord in het nieuws. Wat natuurlijk van... volkomen begrijpelijk is. Ja, want Nederland had het natuurlijk ook moeten doen. En Oostenrijk zegt, ja, dan willen wij dat ook. En uh, financiën reageert ook uh, zo. Het ja, ministerie, ministerie van Financiën. Min, min, min, ministerie. Uh, wat is hier gaande eigenlijk? Heeft iemand de zaak belazen? Want het moest centraal via de ECB. Jan Kamminga. Wat is hier gebeurd? Ja, we weten het niet. De vraag is uh, wat de volgorde der dingen is. Was het al bekend? en uh, Hebben anderen dan te laat hun vinger op? Gestoken en nu opeens, zo'n snelle reactie van eh, het ministerie van Financiën is verdacht. Mm -hmm. Want dat suggereert dat men dat, dat toch al wist. Mm -hmm. yeah. uh, aan de andere kant... Uh... Ja, we weten ook niet precies wat die afspraak nu is, hoe hard die is en of het onomkeerbaar is. Want iedereen kon natuurlijk verwachten dat als Finland zoiets zou hebben geregeld, dat onmiddellijk al die andere landen hetzelfde ja. gaan zeggen. Dus wat mij betreft denk ik, als het allemaal waar is en als het allemaal klopt, nou dan kunnen we weer van voren af aan beginnen. Ja, Jacqueline Rijsdijk, Tessel en ik vroegen ons af, dat is een land aan de bedelstaf. Ze moeten geholpen worden. Hoe komen ze aan een miljard in godsnaam? Wie bedoel je? Nou, Griekenland. Griekenland. Griekenland heeft dus gezegd, oké, okay, jullie een krijgen als onderpand een miljard. miljard. Volgens berichten, maar we praten allemaal naar we tot nu toe wijs, uh, wijsheid hebben. Staat er gewoon dus een miljard apart op de staatsrekening Finland. van ja, Finland, wat ze van Griekenland gekregen hebben? Waar halen ze dat vandaan? Misschien hebben ze dat wel net geleend. Ik vind, heel, ik vind het ook een heel erg vreemd verhaal. En het, ik, ik, ik kan me ook echt niet goed voorstellen dat, dat het waar is. Dus ik ben het wel eens met jou, Jan. Uh, we gaan of opnieuw beginnen of het is niet waar. Een van de twee. Arjo? Ja. Arjo van Eysten? Ja, ik tast ook volledig in het duister. Uh, ik moet wel zeggen, ik, uh, het, het is natuurlijk een serieuze problematiek... maar ergens kan ik er ook wel om lachen uh, <laughs> als je dit nu weer leest. Van, het is natuurlijk in zekere zin een briljante zet van, uh, van Finland... Uh. Uh, maar wat er uiteindelijk van waar op blijken te zijn, daar ben ik erg benieuwd. Kijk, je... maar er, zit, er zit een hele nare ondertoon natuurlijk bij. Hè. Er wordt alle wegen al wekenlang geroepen tegen mensen die geen zin hebben om Griekenland te helpen. Als wij dat niet doen, dan loopt de euro gevaar, banken vallen om en andere volgorde natuurlijk, et cetera. Daar gaan wij heel erg last van krijgen. Wij moeten dat land helpen. Als dit wel waar is, dan kon dit wel eens het einde zijn van een gezamenlijke Europese steunoperatie in Griekenland. En dan gaat het in het zwarte scenario in werking. Oh. Dan is het minder om te lachen, toch, Arjon? Ah, ja. Ja, nee, dat is, dat is natuurlijk absoluut waar. Uh, dat, dat, dat, dat ben ik me helemaal met je eens. Maar uh, dit komt nu opeens zo, zo, zo op. Ja. Uh, er is totaal nog niet over gesproken hiervan van nee. tevoren. En nee, nee, nu weinig. komt uh, he, een, een, een vrij onbeduidend land als Finland... met deze ja, uh, toch wel redelijk uh, meesterlijke zet. Ja. Ja, dat werkt bij mij op de lachspieren. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Uiteindelijk is er natuurlijk weinig om te lachen. Ja. En moet dit probleem gewoon opgelost worden. Eigenlijk is dat kan probleem gaan? nu al aan de orde. Want het allerergste van deze beweging opeens is... weer grote onzekerheid en weer... Te weinig ja. daadkracht van de Europese uh, leiders. En wat we zo nodig hebben, als we een klein beetje weer economisch herstel willen realiseren, dan hebben we juist die politieke duidelijkheid nodig. Dat nou, het geleuter is afgelopen. Laten we daar even lekken, even lekken. En ja. misschien is het ook wel zo dat die politieke duidelijkheid en die enorme daadkracht er kwam. En wel in de figuren, in het lijkt alsof het stripfiguren zijn, in de figuren van mevrouw Merkel en meneer Sarkozy. Die uh, kwamen met uh, het bericht dat ze er nu toch uit waren. Wij moeten komen tot één. Europese Economische Regering. Ja, en wij hebben nog hier geroepen, uh, vorige week geloof ik... of wanneer was het, uh, dat kan niet, uh, later... Uh, dit is een op weg naar een federaal Europa... met regels, et, et cetera. Maar in de loop van de dagen wordt het steeds meer duidelijk... dat het eigenlijk gewoon een praatclub is... Een onder leiding van Van Rompuy. En dan komen ze twee, een paar keer per jaar bij elkaar... en dan bepraten ze de situatie. Maar er zijn geen harde regels over begrotingstekorten... en dat soort zaken. Dat is ook wat ze hadden moeten afspreken, natuurlijk. Ja, dit is Prijsdijk. een... Dit is een, uh, een poging, denk ik, lijkt het wel... Om, om de discussie weer een andere kant uit te zwengelen... maar het echte probleem niet op te lossen. En je ziet ook dat de markten niet, hebben, niet positief hebben gereageerd. Wat had nee, gemoed, Negatief als het, zelfs, hè? Zelfs negatief. Als het iets had moeten opleveren, was het natuurlijk meer rust en stabiliteit. Dat heeft het niet opgeleverd. Wat hadden ze moeten afspreken? Ze hadden moeten afspreken uh, hele concrete afspraken... die al in het verleden gemaakt zijn... ten aanzien van de begroting en uh, maximale uh, toename van de van schuld. Die, die, daar is al over afgesproken maar... Daar, willen Duitsland en Frankrijk niet aan. Als zij zich daarachter gaan scharen en daar serieuze afspraken maken... die ook inderdaad uh, indruk maken en een verhoging van dat, uh, van, dat, van dat noodfonds... dan maak je duidelijk dat je de euro daadwerkelijk wilt steunen. Dat de Frankrijk waren twee van en dat Duitsland helpt. waren de eerste landen die je stabiliteitspakt zelfs... Uh, omdoken, uh, omdoken, weten we nog. En toen, toen dat gebeurde in 2004 toen wisten klaar. we ook... Toen weet je, dat, toen dan is het klaar. ook klaar als ja. onze twee grootste landen. O, en Duitsland natuurlijk voorop, die was altijd hè, van, de, ja. van, van de sterke markt... als die als eerste daar nee tegen zeggen... ja, dan heb je heel lang nodig om wat vertrouwen terug te ja, krijgen. Dus dat hebben ze en al hier? niet gedaan. Dan zijn er nog een paar ja. dingen die al heel vaak de gefuut gepasseerd zijn... waar ze het voorzichtig wel over gehad hebben... maar waarbij ze onmiddellijk uh, de verschillende volken... namelijk het Duitse en Franse volk uh, niet achter zich weten. Dat is bijvoorbeeld, Arjo, als het gaat om het meer gelijkschakelen van belastingen, hè? Ja. Als je wil komen tot echt een, economie, een economische regering, is er meer nodig dan alleen de begroting uh, een beetje in de smiezen houden. Ja, ze, ze hebben twee belastingmaatregelen voorgesteld. De ene is een, een belasting op kapitaaltransacties, de zogenaamde Tobin-tax. En de andere is inderdaad een uniformering van de vennootschapsbelasting binnen, binnen Europa. Dat betekent dat een bedrijf overal in Europa evenveel moet gaan betalen over hun nou, winst? Over, over dat laatste staat, bestaat bij mij nog wat onduidelijkheid. Want als je de media leest, dan uh, wordt er enerzijds gezegd... Van dat Duitsland en Frankrijk samen hun uh, tarieven meer uh, in lijn met elkaar zullen brengen. En anderzijds wordt er gezegd dat dat binnen Europa uh, moet uh, gebeuren. Uh, en uh, als dat laatste waar is, dan is wat mij ook niet duidelijk of het over de... De grondslagen, als zodanig hebben of dat, dat we het echt over de tarieven hebben. Als we het over de grondslagen hebben. Uh, dan... Uh, de uitgangspunten van de belasting. Ja, de uitgangspunten ja. van dus hoe bereken je je, je je belastbare resultaat waarover dus het tarief toegepast moet worden. Uh, dan zie ik op, op zichzelf al kans van slagen. Omdat uh, de Europese Commissie heeft in uh, maart jongsleden een uh, richtlijnvoorstel gepubliceerd over een gemeenschappelijke belastinggrondslag. Dat zou voor bedrijven zou dat absoluut een, een zegen zijn. Uh, alleen eerlijkheidsgebieden zeggen dat uh, uh, bij, door, als gevolg van de berekening van, die, uh, van het belastbare resultaat... en ook de verdeling over de diverse landen... een heel aantal landen zoals Nederland er waarschijnlijk nogal op achteruit gaan. Mm -hmm. Dus de kans dat dat daadwerkelijk uh, iets gaat worden... lijkt mij niet zo heel maar erg groot. Maar is dat bijvoorbeeld wel een van de regelingen als je zegt... er moet dus daadkrachtig politiek opgetreden worden... er moet een echte economische regering worden, Jan Kamenga? Zijn dit soort voorstellen, dit soort regelingen dan ook nodig? Zo'n soort standaardisering? Nee hoor. Helemaal niet. Nee? Het zou best aardig zijn als het niet te veel administratieve romslomp oplevert. en het dan is het allemaal wat duidelijker in Europa. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar waar het alleen maar om gaat is dat die landen in Zuid-Europa... nu eindelijk eens een keer zich aan de afspraken houden. En dat dat gecontroleerd wordt. Als je geld uitleent, stel je voorwaarden en die handhaaf je en dan maak je afspraken over en dan weet je, je waar je aan toe bent. Maar wat hebben we in de loop van de jaren gedaan? We hebben ze gewoon hun gang laten gaan. En als het te weinig geld was, hup, nieuwe lening. En nog een lening. Mm -hmm. Zo zitten ze tot over de oren in de schuld. Maar zeg je nou ook eigenlijk dat er geen begin van een ver verbetering in nee, die situatie dat, is? Je, je, je, bedoel, je kunt het bijna zo zien, in Nederland hebben we dat keurig geregeld met gemeenten die niet aan hun afspraken voldoen. Die te die weinig geld hebben. Die worden 12. artikel 12. Ja. En dan komt er een overheidsonderveren en dan mogen ze niet meer uitgeven dan. Ja. En dan is het gewoon een keihard Afspraken en dan staan ze onder curatelen. Spreek het woord uit. Ja. Griekenland moet onder curatelen worden geplaatst. Maar dat is nu toch ook eigenlijk wel. Ah, in zekere zin ja. is dat nu heel voorzichtig. Een maar beetje, is die deal met niet het bewijs dat het helemaal niet nee, zo ja, precies, is? Eigenlijk. Dus daarom is die onze ja. onduidelijkheid weer daar. Ja. En daarom ze, beginnen we weer van voor af aan. Ja. En, die, en voor Portugal geldt precies hetzelfde. Kijk, die Ieren die waren redelijk in staat... om snel orde op zaken te stellen... en hun afspraken na te komen. En daar hoor je bijna niks meer van. Die zijn het snel aan het inhalen. Dan gaat mm -hmm. het een stuk beter dan iedereen ooit had gedacht. Maar het is omdat ze dat is omdat ze gewoon orde op ja. zaken hebben gesteld. Maar in Zuid-Europa lukt dat gewoon niet. Ja. Daar is een hele grote informele economie. Uh, de staatsschuld okay. van Italië is binnenlands gefinancierd. Hey, dat al is duidelijk. Maar dan zo'n zo voorstel als van Sarkozy en Merkel. Dat is dus, eigenlijk is het een beetje... Beroep met lucht. Het stelt niet ja. veel voor. Maar ja, wat, zou je, wat zou je dan, behalve een aantal regelingen, als je het hebt over bijvoorbeeld belastingtechnisch, het makkelijker maken voor bedrijven binnen Europa? Wat zou je, behalve die begrotingsdiscipline dan van de politiek verwachten dat ze eens een keer echt daadkrachtig optreden? Wat stellen ze in zonder dat er veel bureaucratie met zich meebrengt? Jacqueline. Even nog erbij, hè? In ieder geval, kritiek moet dat, is dat waarom, wat ze gedaan hebben. op de lange termijn wel leuk is, maar er moet op de korte termijn wat gebeuren. Wat waarom, zou het? wat, wat jou betreft moeten zijn? Nou, dat is wat, wat eerlijk wat ik daarnet zei. Strekker, strakke regels ten aanzien van begrotingstekorten en de oplopen van de schuld. Dat, dat, dat is waar het uiteindelijk over gaat. Maar we hebben de grote landen, hè, dat betekent dus bezuinigen. Dat... Ambtenaren lange doorwerking ja. in Griekenland, dus later met pensioen. Uh, nou, maar dit is. Alle, ja, oké, okay, dat is. Maar het zijn allemaal dingen die, die, vraagt, we, die maar... we natuurlijk nu al doen. Het is, het is helemaal niet zo verschrikkelijk ingewikkeld. Maar het is niet voor niks dat, dat met name Frankrijk daar en ook Duitsland uh, niet heel hard uh, enthousiast ja oproept. Want het is natuurlijk toch een, een, een overgave van de, van, van, van macht. Ja. Naar Brussel. Nee, maar waar niet iedereen op zitten wachten. Het nee, is het... Ja. Oh, ja. van Heijsden. Nou, het lijkt mij ook dat er automatische sancties moeten komen. Ja. Uh, want er werd net al even gerefereerd aan Frankrijk en, uh, en Duitsland, die dan, als het er niet zo goed uitkomt, dan vervolgens weer de regels uh, uh, ontduiken, om het zo te zeggen. Nou, dat soort situaties moeten gewoon niet meer voor kunnen komen. Uh, als er automatische sancties ingevoerd worden en wellicht dat de Europese Commissie of de ECB daar een, een, een rol in zou kunnen spelen, maar gewoon als je de regel overtreedt, treedt er automatische sanctie in werking en daar kan je gewoon niet onderuit. Ja. Nou, nee, ik maar dan krijgen we het dus niet door. Dat is, dat is precies nee. het probleem. Dat is de worsteling. Dat is de, ja. Nou, daar zitten we meteen bij die worsteling. Laten we eens kijken. We hadden het er vanochtend over, Gert. Toen zei jij, eigenlijk heb ik de oplossing wel voor handen, namelijk België. België, want Vertel. daar gaat het heel erg goed. België, ze hebben geen regering. regering. En het gaat heel erg goed. De, de, de, de, groeivorspellingen, de economische groeivoorspellingen zijn of, uh, of gelijk 0 of 1, 0,2 0,3. België is 0,7. Uh, het consumentenvertrouwen is gestegen. Gewoon omdat dat gaat, er geen beslissingen worden het... genomen. Jan Kammer, hoe kan dat? De vraag is dus, die vervelende politiek zit ons altijd in de weg... Ik zie eens hoe goed het gaat als je daar geen gedonden mee hebt. Ja, ik kan een glimlach niet onderdrukken. Ja. Uh, want inderdaad, uh, daar is het, in zekere zin is daar stabiliteit. Daar weet men waar men aan toe is. Er gebeurt gewoon niks. Dus ze hebben een zakenkabinet uh, eigenlijk. De facto, is, he, ja, feitelijk. Is, ja, het is nauwelijks een kabinet. En op een ja. aantal punten is dat ongelukkig. Want zouden er nu toch eindelijk eens een paar beslissingen moeten worden genomen. Maar voor de economie, voor de stabiliteit. Geen grappen, geen onverwachte dingen. En dat... Bewijst dat die hele Europese economie, alle bedrijven, alles en iedereen schreeuwt om stabiliteit? eindelijk nu eens weten waar we aan toe zijn... na de financiële crisis, na de economische crisis... zijn we net allemaal een beetje op orde. We zijn naar de Dal gekomen. Verhalen over dubbel dip waren weg. Iedereen was optimistisch. En nou krijg je dat geduvel over Griekenland. Mm. En dan krijg je dus weer het wantrouwen mm. in de politiek. Maar er zit toch een andere aandacht in België. Ja. Uh, uh, we, we, we, we hebben in het verleden regelmatig hier aan deze tafel... discussie gehad over het nut van bezuinigingen. En dan werd de vraag, wie reppen wij dan op maak je dan een lichtgroeiende economie niet kapot met bezuinigingen. Een van de analyses is nou juist dat ook doordat er geen echt politiek kabinet zit... van die bezuinigingen België niks terechtkomt. En dat stabiliseert die economie, die maakt dat niet kapot. Dus wie ja. heeft er nu gelijk hier? Oors, ik heb ik, Al die keren dat wij daarover gesproken hebben, heb ik steeds gezegd... Ja. je moet de bezuinigingen in tweeën splitsen. Je moet niet bezuinigen op overheidsinvesteringen... Investeringen, maar wel bezuinigen op overdrachtsuitgaven. Daar zit het probleem: uitkeringen, aantal ambtenaren ja. en dergelijke. Daar moeten we op bezuinigen. Maar als je op overheidsinvesteringen te veel gaat bezuinigen, dan sla je de economie ja. dood. Arjo, want het gaat erom hoe krijg je de economie inderdaad weer aan het groeien. En dan doen we even net alsof de politiek er niet is. Hoe, hoe krijg je nu. He, zonder dat je met, met, met, met Merkel en Sarkozy en een andere rekening moet houden. Wat zie jij voor je hoe Europa de euro er weer bovenop krijgt. Maar ook Europa als één economisch geheel weer aan het draaien krijgt. Ja, nou, daar vraag je nogal wat. Ja, uh, nou ja, ik ja, denk dat de oplossing waarschijnlijk lager, gewoon, lager, gewoon voor, lager, voor het oprapen. Ja, ik, ik vind, dat, vind dat heel lastig om, uh, um, om te zeggen, even afgezien van waar we het net over hadden... met de, de, de maatregelen die moeten genomen worden om inderdaad weer rust op dat front te krijgen. Um, er is in de media ook gesproken over die, die euro-obligaties. Uh, nou, daar... De, uh, dus niet dat land meer, uh, elk land afzonderlijk leningen uitschrijft... maar dat je dat gezamenlijk als Europa ja, doet. Precies. Mm -hmm. en, uh, ja, precies. Is dat ik, een goed idee? Van nou de goede ja, ideeën? ik... ik, ik, uh, ik Kijk, als je de, de specialisten die spreken elkaar op dat gebied ook tegen. Um, maar er, er zit natuurlijk toch iets in van een, uh, een, een kern van waarheid. Dat uh, uh, landen er dan gezamenlijk voor, voor, uh, mm -hmm. voor, voor, voor staan en voor opdraaien. Uh, en niet meer... Zet de sluizen maar open in Zuid-Europa. Ja, nou ja. Het gekke is namelijk dat inderdaad, daarom blijft het toch moeilijk. Er is altijd één school die zegt, dit is de oplossing. Waarom komen jullie ja, daar dan niet mee? Ja, een andere in een stabiele school die zegt, situatie, en dat is meteen het einde van in een, een echt stabiel stabiele situatie. een stabiele situatie, als iedereen weer op orde is en dat allemaal klopt. Dus als we dat hadden gedaan in 2007 eh, voor de crisis, dan had je zoiets kunnen doen. En dan had het nu stabiliteit betekend onder de voorwaarden dat je degene die niet zich houden naar afspraken op andere manier tot sancties kunt dwingen en dus zeg maar even artikel 12. Is ja. uh, dus kan, kan in zo'n reden die je Het kan nooit de oplossing zijn. Nu de oplossing voor nooit. de problemen die we hebben. Absoluut. Het is, een, het is Nu gaat dat niet werken. Nee. wat je nu moet doen is gewoon. Uh, ja. Beneden de wat was het? Beneden de, de, de, de half Europa zou je moeten bezuinigen en de tering naar neer moeten zetten. En dat levert op korte termijn inderdaad een, een terug een, niet een hoge groei op, dat is waar. Maar het is absoluut noodzakelijk om later uh, die groei wel te kunnen krijgen. Het, is, ja. het, het, het, het openzetten van de sluis is geen oplossing en is geen manier om de groei te. Maar is te dat nou? je kunt toch allemaal. Uh, je kunt uh, kijk, er wordt, er wordt gezegd, als je zo'n zo systeem maakt van die eurobonds obligaties, dan uh, hebben die landen die eigenlijk moeten hervormen, eigenlijk, uh, eigenlijk niks kunnen makken, die hebben weer toegang tot de kapitaalmarkten. en die gaan hup weer lenen, en et cetera. Maar je kunt daar toch voorwaarden aan stellen. Je mag alleen meedoen als je dit en als je dat en als je dat in jouw land aan bezuinigingen. Nou, dus in wezen wat er nu gebeurt met de financiering door het IMF he, van Griekenland. Hm. Er worden voorwaarden gesteld. Ja. Onder voorwaarden krijgen ze geld. O, laten we nou niet van het ene naar het andere plan hopsen. Dat ja. was wat we met Griekenland gingen doen. Onder voorwaarden kregen ze financieren en kunnen ze kunnen ze hun toekomst tegemoet gaan. Nou, dan moet je gewoon volhouden. En Ik niet wilde even, even Europa uh, uh, heel even verlaten. Dat kan helemaal niet, want we gaan het over iets in Nederland hebben. Is uiteindelijk ook Europa. Even over uh, de woningmarkt hier. En dan eigenlijk een heel klein onderdeeltje daar maar van. Over de overdragsbelasting die nu tijdelijk verlaagd is. Hij is nog niet helemaal weg. Um, maar... Er is een aantal mensen die gezegd heeft... wij gaan een rechtszaak aanspannen... want wij willen dat die overdragsbelasting überhaupt helemaal verdwijnt. Want het is in strijd met de rechten van de mens. Ja. Ik was even knipperen met de ogen. Maar en dan om precies te zijn de vrijheid van eigendom. Dat was het, precies. Ja. Uh, dat is allemaal heel juridisch ingewikkeld, Arjo. Uh, maken ze, denk je, een kans van slagen? Om eerlijk te zijn, ik denk dat ze geen enkele kans van slag maken. Okay. Zou het zin hebben, zou het zinnig zijn als ze wel zouden winnen en dat die overdrachtsbelasting voor eens en altijd verdwijnt en dat dat. Het meteen Eureka voor de woningmarkt is of is dat dan ook weer veel te rooskleurig gezien? Nou, ik, ik, uh, ik ben geen deskundige op het gebied van de woningmarkt, maar ik, ik, ik, ik denk dat dat uh, uiteindelijk te rooskleurig inderdaad mm -hmm. gezien is voor de woningmarkt, omdat uh, de woningmarkt niet alleen bepaald wordt, althans hoe het met de woningmarkt gaat, door de overdrachtsbelasting, maar door tal van andere aspecten. Daar moet bijvoorbeeld die hypotheekrente hypotheekrenteaftrek uh, ook in betrokken worden. Uh, uh, ik, ik denk dat het, het punt dat de overdrachtsbelasting nu nog steeds uh, bestaat en dus niet helemaal is afgeschaft, ja, dat heeft gewoon te maken met pure financiën. Mm. Het kostte gewoon uh, te veel om de overdrachtsbelasting in, in één keer af te schaffen. Ja, daar, op zich kan ik me bij, bij dat argument wel iets voorstellen. Zeg dus even heel kort waarom zij no totaal geen kans maken in jouw ogen. Uh, ja. Nou, om, om, uh, uh, omdat er, het gaat er inderdaad om het recht van eigendom, het eigendomsrecht. Maar, uh, uh, elke belasting maakt inbreuk op het uh, uh, ja. eigendomsrecht. Uh, ja. En als dit waar zou zijn, ja, dat betekent dat al van andere belastingen ook... Uh, ja. Geen enkele belasting uh, toch eigenlijk? Uh, nou, dat zou je dan weer in leven niet. kunnen en houden. En daarom zijn er allerlei voorwaarden verbonden aan het eigendomsrecht. Zodat niet elke... Uh, mm -hmm. Uh, maatregel daar in, uh, in hmm. strijd mee komt. Soms en... mag de overheid inbreuk maken op nou, om Nou, overheden, en dan gaat dan om overheden hebben dus volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heel veel vrijheden gekregen om inderdaad inbreuken te maken op dat eigendomsrecht. En belastingheffing is daar één uh, daar van. Jan, Jan Kramer gaat het dus een heilloze exercitie? Wel ja, ik ben er volstrekt niet in geïnteresseerd. Voer voor hobbyisten. Maar, maar dat is een procedure, de... duurt zeven jaar of nog langer. Ja, maar dat is de juridische kant. Maar de praktische kant zou het gunstig zijn de... als die helemaal ja, wordt elke... afgeschaft? Wel, nee, dat is nog nee, twee maar... procent. Kijk, deze van 6 naar 2 heeft nu even een impuls gegeven. Dat is prima. Dus in een slechte situatie is dat een best aardige maatregel. Niks mis daarmee. Maar over drie maanden is het effect verloren. Is iedereen eraan gewend geraakt, is het verwerkt. Daarom is het ook maar voor één jaar, en dat is verstandig. is natuurlijk heel wat anders aan de hand. Die hele woningmarkt, de totale problematiek is zo verziekt als wat. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn we steeds dieper in het moeras geraakt. En er moet gewoon een radicale oplossing komen. een totale pakket van huur en koop. En alle elementen die daarbij aan de orde zijn. En zolang we dat niet doen, en minister Donner weer met een visie komt... waarvan je zegt, ach, best aardig. Maar het is geen deltaplan. Er moet gewoon een heel groot plan komen om het allemaal op te lossen. En zolang we daar niet toe besluiten, is er zijn dit soort uh, aardigheden leuk om hier te even te bespreken. Maar ga gauw over naar een volgend onderwerp. Ja, het het nou, we uit uit. Uit. nou hebben we al twee onderwerpen bij de kop gehad waarvan we zeggen: het zijn eigenlijk allemaal labmiddelen... Ja. En, het, er, wordt ja, en het er wordt niet echt doorgepakt. Ja. Er wordt niet echt doorgepakt. Ja, dat is het probleem in de samenleving. Precies, dat is het probleem in de samenleving. En daarom is er te weinig vertrouwen bij de mensen in de politiek. En in Nederland en in Europa. Dat gedoe nou in de kamer gisteren, eergisteren, mm -hmm. twee keer achter elkaar. Mensen worden er toch helemaal tureluurs het van. Het is niet meer te volgen, maar ja, een hele radicale aanpak, dat geeft ook geen vertrouwen. Mensen nee, nee, houden niet dan, van radicale nee, onbeschakeling. Nou, nee, maar het hoeft ook niet radicaal te zijn, doen, dan als dan het duidelijk is. Je kunt een visie uit, maken op, op wat betreft die woningmarkt, op. Dat moet je niet, hoeft niet morgen de hypotheekrente af te nee. schaffen. Maar je kunt wel een plan verzinnen dat je elk jaar uh, in stukjes die hypotheekrente... natuurlijk afschaft dat je de verstoringen die er nu zijn op de woningmarkt... ook in de huur en met maar, al die huursubsidies... dat zal je, al je al tegelijkertijd ja. moeten ja. oppakken. Zodat Absoluut. je de verstoring die de overheid nu op talloze manieren... Ja. zitten zit, die woningmarkt DARS, er op termijn uithaalt. En dat je dat beeld neerzet en je daar ook aan houdt... dat geeft wel duidelijkheid. Het hoeft ja. niet vandaag of morgen. Maar dat je het gaat ja. doen en dat je naar een normale woningmarkt gaat... dat helpt wel. Nog even heel kort uh, op jouw terrein, uh, Jacqueline. Uh, de, de VET het stelsel van Amerikaanse centrale banken. Die is ineens heel erg zenuwachtig geworden. Want die vragen zich af of grote Europese banken... die met grote financiële operaties werken in Amerika... of ze hun verplichtingen wel na kunnen gaan. En er wordt gelijk geroepen... ja, dan gaat die Europese schuldencrisis overslaan. Maar als we terugdenken in de tijd... die al die ellendes in dat tijd begonnen in Amerika... dat dus is een beetje brutaal. Hè? Ja, waar, de, waar we problemen te huis hadden. Ja. Maar, ja. maar toch schrik je als je zo'n bericht leest. Ja, dan denk je, wat ik, ja, gaat Amerika dan doen als ze ja, daar het, ik heb het ook gelezen, uh, Wall Street Journal stond het. Ik, ik vind het een beetje een, een, een rare angst. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat Europese banken... hun verplichting niet na zullen komen. Het gaat om dat ze onvoldoende aan financiering zouden kunnen komen. Ja, dat is ja, als ja. je het dan doorleest. Lijkt me Elisabeth vrij onwaarschijnlijk. Hm. Want? Gaat het zo goed met die banken dan? Nou, er is meer dan voldoende liquiditeit. Ze moeten ja. alleen vertrouwen in elkaar houden. Dat was ik aan het begin van de crisis is dat ook een probleem is dat, de maar banken dat vertrouwen elkaar in niet elkaar doen. is er eigenlijk niet. Als je ziet dat de meeste banken niet meer naar elkaar gaan, gaan in Europa, maar naar de ECB. en daar al, al hun geld stallen. Op een of andere manier gaan ja. ze, geven ze het al niet meer onderling aan elkaar. Dus dat vertrouwen in elkaar. Het ja, is inderdaad is een beetje er minder, zo. maar er zal, het zal dus niet zo zijn... dat doordat het vertrouwen niet meer is, de geldmarkt opdroogt... dat zal niet worden toegestaan door de centrale bank. Niet van de nee. Fed en niet door de ECB. Nee, dit is dus niet zo'n bericht waar, waar je... Jan word er gaan niet waar heel van zenuwachtig zwikt. van. Nee. nee? Absoluut niet. Zullen we nog even... Eén minuut, anderhalve minuut, Arjo. Uh, toch nog eventjes weer terug naar um, Europa. Dat is namelijk een regeltje wat we vergeten waren. Die belasting op financiële transacties. Ja. Waar Duitsland ineens keihard van achterover sloeg. Als Merkel dat doet, dan, uh, dan wordt ze het land uitgegooid. Nou, wij ook. Zou dat... Ja, is dat een slecht idee? Jullie, jullie zijn het niet echt met elkaar eens. Is het een slecht idee? goed idee, Arjo? Nee, dat ik, ik, ik, ik vind dat uiteindelijk ook een slecht, uh, slecht idee. Uh, eigenlijk om uh, uh, um, um, um drie uh, redenen. Van één, als je het al zou willen, dan moet je dat in, uh, niet alleen in Europa, maar wereldwijd uh, doen. Twee, het is uh, heel erg slecht voor fin de financiële centra van deze wereld. Uh, ja. En uh, drie. Uh, uiteindelijk wordt de belasting toch op de burgers afgewenteld. Dus ja, en beperkt de handel. Mm -hmm. ja, ja, moeilijk. Ja, ja, voor, precies als we de onderlinge zaken doen. Oké, okay, dus ja, dit zegt. is in jullie ogen ook al niet een goed idee. Is dan de conclusie dat uh, het plan van Merkel en Sarkozy eigenlijk niet echt iets behelst? Een beetje lucht is. En dat wat het wel zou behelzen, dat dat eigenlijk allemaal niet zulke goede regelingen Problemba. zijn. Nou. Ja, dus, ja is gewoon nou, Dat had. is dan een ja. fijne conclusie zo aan het eind van Klinkende Munt. Hartelijk dank hiervoor. Ja, graag naar Jacqueline Rijstijk en Arjo van Eijsten... En graag tot een volgende keer. Il avait pire au jeu. Nee, morgen helemaal niet. We zijn een maandag pas weer vanaf half vier op deze zender. Het is al weekend. Tessel. Het is al weekend. Wij we gaan het weekend beginnen. Maar eerst zometeen natuurlijk na half vijf naar jou luisteren. Het Radio 1-journaal, Lucella Carazzo. Ja, veel economisch nieuws, ook natuurlijk steunpakketten, beurskoersen, consumentenvertrouwen. Ook dat komt bij ons aan de orde. En we hebben rutte Peter om te gast, de voorzitter van het CDA. De partij waar je niet zo gek veel van hoort. We gaan vragen aan haar of dat een goed teken is, of juist niet. Dat na het nieuws van half vijf en dat krijgt u van Trudy Vendrich. Radio 1, het nos journaal. FNW-voorzitter Jongerius is bezorgd over de daadkracht van het kabinet Rutte om de economische crisis in Europa het hoofd te bieden. Jongerius vindt dat er meer moet worden gekeken naar de zorgen van gewone mensen over hun werk en inkomen. Op initiatief van de sociale partners is Jongerius samen met werkgeversvoorzitter Wintjes bij premier Rutte voor een gesprek. De effectenbeurzen staan door de vrees voor een nieuwe recessie opnieuw diep in het rood. In Amsterdam is het verlies van de AEX-index AEX, AEX opgelopen tot bijna 5 In New York opende de Dow Jones-index 3 lager. De angst voor een recessie wordt vandaag onder meer gevoed... door een rapport van de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Als Finland voor de steun aan Griekenland een onderpand krijgt, wil Nederland dat ook. Dat zegt het ministerie van Financiën op berichten in buitenlandse media. Die melden dat Finland, buiten de andere Europese landen om, heeft bedongen dat Griekenland een miljard euro apart zet. Als Griekenland de steun niet kan terugbetalen, mag Finland dat bedrag inclusief de rente houden. En de Maleisische zakenman Tony Fernandes heeft voetbalclub Queens Park Rangers gekocht. De club uit Londen promoveerde vorig seizoen naar de Premier League. Fernandes was al eigenaar van het Lotus Formule 1 team en de luchtvaartmaatschappij Air Asia. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. 55 kilometer van file staat er nu in Nederland. De meeste zijn dagelijks files in de Randstad. Wat opvalt is op de A1 Amsterdam-Amersfoort... de lange file tussen Blarekum en Alfred Bunschoten... van wel 10 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelofaar en Zweel en 5 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 2... En de N62 Gent-Bosselen, die nog steeds dicht is tussen Axel en Terneuzen in beide richtingen. Dat komt door technisch onderzoek na een ongeluk. En als laatste noem ik de N306 Harderwijk richting Kampen. Tussen Biddinghuizen en Elburg, twee kilometer file. Allemaal door bezoekers aan Lowlands. De arbeidsmarkt krimpt fors. We zullen meer moeten werken met minder mensen.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 NOS Radio Injournaal, Lucella Carasso. Goedemiddag. Wat heeft Finland voor uitzonderingspositie bedongen bij de hulp aan Griekenland? Om vijf uur is er een persconferentie van de Finnen. In Den Haag zijn al de eerste reacties te horen. De beurzen gaan weer hard naar beneden. We gaan na sluiting van de AEX horen waar de beleggers vandaag nerveus van zijn geworden. Dat zou wel eens het verder dalende consumentenvertrouwen kunnen zijn. Minister Verhagen reageert op de nieuwste cijfers daarover. En in navolging van Washington wil nu ook Europa dat Assad vertrekt als president van Syrië. Minister Roosentaal zal die oproep zometeen laten horen. We zijn er tot half zeven vanavond. Zijn de Finnen nou zo slim of zijn wij nou zo dom? Die vraag is in Den Haag gerezen. De Finse regering heeft in onderhandelingen met Griekenland een onderpand afgedwongen. In ruil voor de lening stort Athene een flink geldbedrag weer terug op een Finse bankrekening. Dat heeft de Finse regering bevestigd tegenover de NOS. In Den Haag is politiek verslaggever Hans Andringa. Hans, um, hoe ze er in Den Haag over denken, is, dat is slim onderhandeld van de Finnen. Dat is zeker slim onderhandeld van uh, die Vinnen. En dat was ook wel nodig, want uh, die Finse regering... die staat in het eigen parlement uh, nogal uh, stevig onder druk... van uh, die nieuwe politieke partij, de ware Vinnen. Nou, die zijn uh, nogal anti-Europees... en die voelen helemaal niets voor die financiële steun aan Griekenland. Dat klinkt wel een beetje als uh, de situatie hier in Nederland. Ja, uh, we zijn dus ook even bij Geert Wilders langs geweest... en die vond die uh, Finse oplossing echt geweldig. Ja, ik viel bijna van mijn stoel. Ik dacht, waarom heeft Nederland dat niet gedaan? De Finnen hebben nu voor elkaar gekregen dat ze um, zo, geen enkel risico lopen... als het gaat om die, wat u weet, meer dan 100 miljard... die nu weer uh, door Europa aan uh, Griekenland wordt gegeven. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Door van de Grieken te eisen dat als onderpand cash geld op een Finse bankrekening wordt gezegd... zodat als het fout gaat, uh, de Finnen geen enkel uh, geen euro kwijt zijn. Nou, logisch dus dat uh, de PVV, Geert Wilders, graag wil... dat Nederland datzelfde gaat eisen... als dat ook de Vinnen voor elkaar hebben gekregen. Waarom doet Nederland dat niet? Ga onderhandelen met de Grieken. Doe dat niet via Europa. De Finse en de Griekse minister hebben drie dagen met elkaar onderhandeld en zijn eruit uitgekomen. Waarom is de Kamer hier niet over geïnformeerd? Dat dat al een mogelijkheid is en dat dat besproken is. En Rutte en de Jager uh, gaan ze een haas uh, naar Athene of nodig uh, de Atheense minister-president uh, en de Griekse uh, minister van Financiën uit om ook zo'n deal te maken. Dat is wat Wilders wil. Nederland hè, Financiën zegt ook. Nou, als de Grieken dat uh, hebben gedaan met Finland, dan kan dat ook met ons. Dan moet dat misschien ook met ons. Uh, maar ja, dat. Dat lijkt me nogal onuitvoerbaar eigenlijk voor Griekenland, of niet? Ja, niet alleen voor Griekenland, maar ook voor uh, de andere Europese landen. Want heel simpel voorgesteld, je leent met je linkerhand wat... en je moet het weer terugbetalen met je rechterhand. Dan, dan laat je een beetje geld circuleren. En daar schiet uh, Griekenland eigenlijk heel weinig uh, mee op. Maar goed, uh, de Finnen die zijn er dan nu wel uit met uh, Athene. Maar ze hebben deze deal, deze regeling... nog niet uh, goedgekeurd gekregen door de andere landen die de euro voeren. Die moeten daar dus ook in dat totale reddingspakket... voor Griekenland hun toestemming eh, gaan geven. Nou, je kan je moeilijk voorstellen dat die hele regeling... op deze manier echt door kan gaan. Uh, in de Tweede Kamer zijn er in elk geval al veel vragen over gerezen... van uh, GroenLinks, van D66... en ook uh, Ronald Plasterk van uh, de Partij van de Arbeid, die ziet eigenlijk niet zoveel in dit plan. Want de Tweede Kamer heeft zelf ook al wel gesproken over de mogelijkheid... moet Nederland nou een onderpand gaan vragen aan Griekenland voor onze leningen? Moeten we een vliegveld krijgen of een eiland? Maar de Kamer heeft besloten dat dat eigenlijk helemaal niet slim is... om dat te gaan eisen van de Grieken. Maar dat zou dan wel moeten gelden voor alle Europese landen. Ik wil niet dat er verschil is tussen de verschillende donorlanden... dat de ene wel onderpand krijgt in Griekenland en de andere niet. Dat, we zijn gekke Henkje niet, dat kan niet. Um, of het nou überhaupt een goed idee is om dat onderpand te verwerven... is vers 2, maar het kan niet zo zijn dat Finland dat wel krijgt en Nederland niet. Nou, Ronald Plasterk, dus, uh, ja, je kan je voorstellen als dit niet wordt goedgekeurd... dat uh, het Finse parlement dan gaat dwars liggen. En dan heeft Europa ook een probleem. Want als Finland niet de toestemming voor dat... Griekse reddingsplan gaat geven, dan is er dus geen reddingsplan. En dan is de euro ook niet gered. Dus Europa heeft er een fix probleem bij. Daarom gaan wij naar correspondent Chris Ossendorf in Brussel. Chris, um, deze berichten komen vandaag op over die afspraak van uh, Finland met Griekenland. Gaat Finland daarmee zijn een boekje uh, te buiten? Zit het zoals wij denken? Ja, Op dit moment loopt eigenlijk iedereen wel heel erg voor de troepen uit. Hè. Er is nog helemaal geen afspraak en iedereen is de, de helft is alweer blij... en de andere helft is boos, terwijl er nog niets uh, echt op papier staat. Wat er wel op papier staat, dat zijn de conclusies... De, de, de, een verklaring na die top van 21 juli, hè, de bekende crisistop hier in Brussel. Um, daar, die heb ik er even bij gezocht om eens te kijken... wat er nou over, over die uh, onderpanden in staat. En daar, daar, daar staat inderdaad paragraaf 9, daar staat een regel... Uh, daar staat, waar, daar waar dat gepast is, zal een onderpand kunnen worden geregeld... om het risico te dekken dat landen lopen door hun garanties voor het reddingsfonds. Dus daar, op grond daarvan kan Finland gaan praten met Griekenland. Dat hebben ze blijkbaar gedaan. En kunnen ze proberen een voorstel op tafel te leggen. En niet een deal uh, in de pers te brengen waarvan ze kunnen zeggen van dit is onze deal. Uh, dus zover is het nog niet. Nee, en hoe verklaar jij dan die paniek die dan nu hier en daar uitbreekt? Ja, er, er wordt natuurlijk over gepraat, over de onderhandelingen van de Finnen. Er is vandaag ook in Brussel door ambtelijke vertegenwoordigers over gepraat. Uh, want die deal van uh, die top van de 21ste, dat moet nog worden uitgewerkt. En dat geldt voor alles wat daar is afgesproken. Dus daar is vandaag ook over gepraat. Er is natuurlijk ook die deal op tafel gekomen... die de Finnen denken te hebben met de Grieken. Uh, maar daar moet vervolgens wel over worden onderhandeld. Want daar, daar horen nog heel veel vragen bij natuurlijk. Ja, zoals bijvoorbeeld, hoeveel is het geld dat wordt gestort uh, bij Finland? Want als dat, even, dat bedrag even hoogt... Is als de lening, dan heeft die lening weinig zin, toch? Je kunt heel veel vragen bij stellen. De vraag van, kun je een onderpand vragen aan een berooide zwerver? Uh, moeten wij straks uh, de rijke verwende Finnen gaan helpen om uh, hun weer te helpen om de Grieken weer te helpen, waar ze de uiteindelijk de Grieken niet meer helpen? Of uh, wat zijn de gevolgen voor andere landen? Wat zijn de gevolgen voor de garanties die wij moeten stellen? Gaan wij dan ook een onderpand vragen? En als iedereen dat doet, dan heb je helemaal geen reddingsfonds meer en laat je Griekenland vallen en dan heeft Geert Wilders inderdaad zijn zin. Maar dat, dat is niet de bedoeling geweest van dit top op 21 juli. Dat betekent dat, dat al die vragen, die zijn zo verschrikkelijk ingewikkeld, dat verklaart ook waarom dat zo lang duurt voordat het echt is uitgewerkt en voordat dat noodfonds wat zo hard nodig is om die euro overeind te houden voordat het echt is uitgewerkt. Dus uh, eigenlijk zijn de Finnen iets te snel begonnen met het verklaren van een deal wat eigenlijk een voorstelletje is waarvan we nog maar moeten afwagen, afwachten hoe realistisch dat is. Of dat het haalt. Chris Ossendor vanuit Brussel. En zoals eerder gezegd om vijf uur, dan is er een persconferentie van het ministerie van Financiën in Finland. Die was al gepland, maar u zult begrijpen, daar zullen veel vragen gesteld worden... over deze afspraken met Griekenland die in de maak zijn. En uh, de antwoorden daarvan laten we u na vijven zo snel mogelijk horen. Dan gaan wij het nu over het CDA hebben. Rut Peetoom is de gast, de voorzitter van de partij. Ze werd dit voorjaar op een roerig partijcongres gekozen tot nieuwe voorzitter. Met als belangrijke taak natuurlijk het CDA weer tot rust te brengen en weer te laten groeien na de verkiezingsnederlaag. Welkom, goedemiddag, mevrouw Peetoom. Goedemiddag, mevrouw Carasso. Die rust, daar lijkt het eigenlijk wel goed mee te gaan. Je hoort niet veel over en van het CDA. Waar komt dat door? Nou, we hebben van de week alweer goede geluiden gehoord, zou ik zeggen, van het CDA. Over Europa bedoelt u? Over Europa, u. ja. Maar nou. niet over oneenigheid? Nee. Binnen de partij? Nee. Is dat... die helemaal voorbij? Nou, mensen denken verschillend, en dat mag. Daar, uh, elke gezonde politieke partij heeft verschillende meningen. Maar nee, het is, uh, uh, er wordt, uh, staan allerlei debatten op stapel. Dat is de gezonde manier met elkaar te praten. En dat gaan we dus ook aan alle kanten doen. Binnen de partij? Ja. Want die verscheurdheid over de gedoogstem van de PVV... die emoties die er leven, voelt u die nog? Ja, nou, het ging daar natuurlijk gewoon wel echt ergens over. Het is van hoe kun je je idealen op de beste manier laten zien... in de politiek vertalen. En uh, ja, dat heeft mensen diep geraakt, dat merk je aan alle kanten. En uh, ja, ik vind het mooie aan, uh, aan het CDA dat dat ook altijd er zal zijn... He, het, als het ergens over gaat, dan spreken mensen zich uit. En ze. Uh, uh, nee, ze vechten elkaar de tent niet vaak uit. Maar als het ergens over gaat, dan hoor je dat wel terug. Dus u vindt eigenlijk dat het heel goed is geweest voor de partij. wat er afgelopen jaar is gebeurd? Nou, ik, ik zal het zo zeggen, Wat ik nu tegenkom, ook uh, bij, bij alle mensen die ik spreek. Als je het hebt over toen, dan zeggen allemaal. Er is wat gebeurd. Het congres was heel indrukwekkend, vonden overigens niet alleen CDA's. En, en, uh, het congres even voor de duidelijkheid waarin werd gestemd over gedoogsteun van de PVV. Het congres van vorig najaar waar het ging over deelname, de, ja of nee. En uh, ja, dat, uh, daar heeft het congres toen een besluit over genomen. En, uh, ja, maar het CDA staat natuurlijk niet stil. Wij gaan gewoon verder met wie wij zijn en waar wij voor staan. Een klinkt die waarschuwde een jaar geleden dat uw partij in deze gedoogconstructie in het defensief terecht zou komen. Dat je steeds moet uitleggen wat het verschil is met de PVV, terwijl ze wel vaak het beleid steunen, maar dan met andere motieven. Vindt u dat die verwachting van hem is uitgekomen? Zit het CDA in het defensief, in deze constructie? Nou, dat zou ik niet willen zeggen, nee. Het is, uh, wij zijn aan alle kanten bezig om uh, uh, helder te maken waar wij echt voor staan. Dat is ook het verwijt wat wij van de kiezers vorig jaar hebben gekregen. Hè, dat ze niet meer wisten waar het CDA voor stond. Wij hebben ons voorgenomen dat dat nooit meer zou gebeuren. Dus wij zijn aan alle kanten bezig om op wat je ook maar kunt verzinnen aan politieke onderwerpen... Uh, daar uh, dat, helder, dat helder ook te gaan communiceren. Dus er, staan, er is een intern strategisch beraad. Er staan allerlei debatten op stapel. Uh, en die zullen mensen van buiten ook gewoon kunnen zien. Kijk, hier staat het CDA voor dit vinden wij. Ja, heeft De gedoogsteen van de PVV heeft die effect op het profiel van het CDA? Nou, de, de PVV is een nieuwkomer in het politieke landschap, he, sinds een paar jaar. En uh, met alle politieke partners uh, uh, discussiëren we, debatteren we. Het is heel helder, dat was vorig jaar uh, ook zo, dat er grote verschillen zijn met de PVV. Die mag je ook benoemen, die mag je ook laten zien. Dus wat Ab Klink zei, dat uh, heeft hij verkeerd gezien. Zijn verwachting is niet uitgekomen volgens u, hij zag het verkeerd. Nou, je moet op alle, uh, met, met, met alle partners met wie je discussieert ook helder laten zien wat je waarin je verschilt. Nou, dat, dat vind ik dat wel juist. Dat is onze taak voor het CDA om te laten zien wat je verbindt en wat je onderscheidt. Hmm. En het CDA staat laag in de peilingen. Natuurlijk kan je zeggen, het zijn maar peilingen, hebben we in het verleden ook gezien. Maar er zitten nog heel zware bezuinigingen aan te komen met dit kabinet. Ja, nou. Waar zit nou de winst uh, voor het CDA? Waar kunt u winst mee gaan behalen? Ja, volgens mij is dat nou niet echt de vraag. Uh, alle politieke vragen die nu op ons afkomen... grote problemen die er ook zijn... daar moet je een goed antwoord op geven. Nou, um, uh, wij van het CDA vinden dat je... en Um, he, als we het hebben over de Europa-discussie bijvoorbeeld, dat wij nu. Uh, uh, wij vinden Europese samenwerking belangrijk op allerlei fronten. He, zowel uh, uh, omdat het goed is om met andere landen verbinding te zoeken. He, dus kijk maar naar recht en naar vrede die je wil handhaven. als op economisch gebied. En daarnaast moet je ook goed op de centen letten. He, wat, wat wij noemen een goed renmeester zijn. Want het, zijn, het is geld voor iedereen, publieke middelen. moet je zuinig op zijn. En wij zoeken, dat moeten we nu helder maken. hoe je daar op een geloofwaardige manier mee om kan gaan. Dat heeft Simon van Sibrand van Haarsma-Buma vind ik van de week goed gedaan. En ben je dan geloofwaardig op het moment dat je toch de hele tijd met de PVV aan het regeren bent? Weliswaar niet op dit punt, maar op veel andere punten wel. Is het voor de kiezer wel helder dan waar het CDA voor staat? Ja, het is, we hebben altijd, als we geregeerd hebben, geregeerd met partners met wie je niet... Uh, uh, 100% één was. Met de één uh, heb je meer verschil dan met de ander. Maar de kiezer heeft vorig jaar uh, gesproken... en uh, uh, he, uh, zijn steun uh, ook aan uh, de PVV gegeven. En dat betekent, ja, wij hebben nu deze constructie. Uh, uh, deze, uh, uh, we regeren samen met de VVD en de VV PVV is gedoogpartner En het CDA zal daarbij moeten laten zien wie ze zelf is. En wie, waar, waar, waar, wij, waar wij dan wel voor staan. En voorlopig doet u dat uh, natuurlijk met de hele partij... maar ook met een driemanschap aan kop. Hè? Met uh, vicepremier Verhagen, de fractievoorzitter van Haarsma Buma. U noemde hem al. Uh, werkt dat lekker? Vindt u dat er nog steeds niet echt één duidelijke leider is? Nou, het CDA uh, kiest een politiek leider... op het moment dat ze de Tweede Kamerlijst samenstelden. En dat is, uh, dat is nu niet aan de orde. Want degene die de laatste keer de lijst aanvoerde... Jan-Peter Balkenende, die is op 9 juni uh, 2010 heeft hij zijn uh, mandaat teruggegeven. Ja, en we doen het nu dus met z'n drieën. En uh, tot het moment dat er weer een nieuwe lijst zal worden samengesteld. En bent u daar tevreden over? Want u goed. denkt niet, goh, 16 zetels in de peilingen... misschien moeten we dan toch één iemand naar voren schuiven. Ja, zo werkt het niet. Wij moeten gewoon helden krijgen of helden laten zien... waar we voor staan en dan zoek je de, de gezichten erbij. En uh, ik ben ervan overtuigd, als de kiezer weet uh, uh, uh, wie wij zijn... en waar we naartoe willen, dan geven ze ook mandaat. We zien het bij de volgende verkiezingen wel. Mevrouw Peter, u heeft toch een uh, flinke kluif eraan de komende jaren. Uh, dank voor dit gesprek, wij zullen elkaar nog vaak spreken. Het is ook een mooie kluif, dus inderdaad, we spreken elkaar <lacht> nog vaak. Dag, Rut Peter. De Turkse premier Erdogan gaat vanavond naar Somalië. Een uh, opmerkelijke reis, omdat er nooit een regeringsleider naartoe gaat. Tenminste, niet vaak. We spreken er zo meteen over. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Hart. 62 kilometer staat er in totaal in Nederland, een dagelijkse files. De enige echt opvallende is uh, die voor bezoekers naar het uh, muziekfestival Lowlands. Dat begint, uh, en duurt nog het hele weekend. Mensen zijn op weg naar de camping uh, bij Elburg. Dat is op de N306 Harderwijk richting Kampen. Tussen Harderwijk en Elburg staat daarom 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Geweld in Israël vandaag. Geen zelfmoordterroristen dit keer... maar beschietingen van een bus, een personenauto en een groep soldaten. Dat gebeurde vanochtend in het uiterste zuiden van Israël... aan de grens met Egypte. Het zou minstens vijf mensen het leven hebben gekost. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, is inmiddels duidelijk wie daarachter zitten? Uh, nee, dat is uh, eigenlijk het meest duidelijke antwoord. Er wordt nog steeds druk gespeculeerd. Uh, de minister van Defensie van Israël... Die zegt dat de uh, mensen die dit gedaan hebben uit Gaza komen. Maar je hoort op de radio ook voldoende mensen die zeggen dat dat echt helemaal nog niet duidelijk is. En waar zou je dan aan kunnen denken? Je zou kunnen denken aan uh, Egyptenaren. Um, er zijn toch wel ooggetuigen, onder andere de bestuurder van een bus... die zeggen, uh, ik heb mensen zien schieten met uh, Egyptische militaire kleding aan. Goed, dat betekent nog niet dat er Egyptische soldaten waren, maar dat, dat zou dus kunnen. Een derde mogelijkheid is, uh, er zijn um, internationale... Uh, groepen van terroristen actief in de Syrische woestijn En uh, een van die groepen zou het ook gedaan kunnen hebben. En is er onmiddellijk gereageerd door Israëlische soldaten? Hebben ze teruggeschoten? Ja, Blijf wel meteen, want in die eerste bus. Uh, daar zaten voornamelijk soldaten. Dus uh, iedereen is nog steeds aan het reconstrueren. Maar het lijkt erop dat die meteen zijn uh, terug gaan schieten. Um, vervolgens was er een, een beschieting op een auto. en uh, nog op een andere auto. En uh, is er natuurlijk meteen uh, leger op afgekomen, Israëlisch leger. En daar zijn ook weer beschietingen geweest tussen het Israëlisch leger en uh, de mensen die die aanval hebben uitgevoerd. En uh, daar zijn ook, zijn nu de berichten, uh, uh, terroristen bij gedood. En dit soort aanslagen hoor je niet zo vaak in Israël. Nee, toch hoor je ook wel nu op de radio dat dit iets is waar je op kon wachten. Um, de grens, om te beginnen, is zo lek als een mandje. De grens tussen Israël en Egypte. Hij is lang, hij is slecht bewaakt. Het hek wat er staat is op sommige plaatsen weg. Daar komen vluchtelingen overheen. Dus waarom geen mensen met wapens? Um, dus dit zag je aankomen, zeggen sommige analisten. En je weet dat de Sinaï-woestijn... Groot is dat uh, sinds de revolutie in Egypte de politie daar niet te vinden was. Dus alles wat uh, zich min of meer vrij wil bewegen in de Sinai-woestijn, ook weer met wapens, Ja, dat, dat kan op dit moment. Dus uh, uh, zeg analisten, dit is iets wat je echt te wel aan zag komen. Vandaag gebeurde het in Israël. Sander van Hoorn hoorde dan is het tijd voor Erwin Krol. Goedemiddag, Erwin. Eén goedemiddag. Om met premier Rutte te spreken, heb jij gisteren soms het verkeerde... en niet helemaal volledige plaatje genoemd. Uh, nou, ja, hoe kan ik mij daar nou uitkletsen? <laughs> ik heb niet zoveel mogelijkheden. Uh, nou, nee, ik heb, uh, ik heb het veel te optimistisch ingezien. Ik geef het toe. Ik geef het toe. Ik denk dat er veel mensen uh, vandaag het idee hadden van... we gaan naar buiten, we gaan iets doen... We laten de jas thuis, enzovoort. En dan is het erg tegenvallend. Want, omdat er veel meer bewolking was... en ook buien overtrokken, was de temperatuur natuurlijk minder hoog. He, alleen in het zuidoosten kwam het uit de zon en 26 graden. En, en, en voor... zag je die wolken niet uit aankomen? Nee. Ik heb ze gisteravond, zag ik uh, wel wat aankomen. Ik heb nog speciaal op gewezen en gezegd van... nou, dit trekt langs Nederland. En dat is heel erg uit gaan breiden. He, dat heb je, de bewolking ontstaat altijd op de grens van koele en warme lucht. Dat is ten opzichte van elkaar... He. En... En het is gaan activeren. Dat is groter geworden. Er zijn meer buien uitgekomen. En dat heb ik gewoon verkeerd ingeschat. Nou, dat, dat kan gebeuren. Het, het weer kan is gebeuren. ook Het blijkt dat dat, blijkt dat dat kan gebeuren. Maar ja, het is natuurlijk wel heel vervelend. Want uh, ik kan me voorstellen... Ik had vanochtend zelf ook, toen ik uit het raam keek... toen dacht ik, ik doe de gordijnen weer dicht. Hmm. Dit <laughs> is zwaar teleurstellend. Zeg, morgen zou het mooi worden. Dit weekend moeten we voor de verwachting van komende dagen... dan ook een beetje een onzekerheidsmarge inbouwen? Nee, want dit namelijk, al deze bevolkingen die er nu is. De stroming gaat iets veranderen. Die gaat in de loop van de nacht... want we krijgen vanavond nog een heleboel zware buien. En vannacht ook. Echt zware buien. En dat trekt naar het oosten weg. En daarachter morgen, morgenochtend... nog eventjes in het oosten van het land. Wat gespetter misschien. En daarna breekt de zon door. Het wordt niet zo warm. 19, 20 graden. Maar het is prachtig weer met stapelwolken. En zaterdag is helemaal een mooie dag. 25 graden. En dan zondag en maandag. Dat is echt heel zomers tussen de 25 en 30 graden, maar dan komen er weer buien. Maar ik denk dat het een paar dagen gewoon prachtig weer Ja. En dit keer vergis ik me niet. Meer. Erwin Krol, en het fijne aan jouw baan is dat je nu niet twee dagen... naar de Kamer moet om je te verantwoorden. <tie> ja, dan moet je hier komen. De Turkse premier Erdogan waagt zich vandaag in Somalië... waar op dit moment een grote hongersnood heerst. Een bezoek dat niet zonder risico's is. Sinds twee jaar controleert de radicaal-islamitische terreurbeweging... al shabaab grote delen van het land. En je ziet dat regeringsleiders daarom maar zelden daarheen gaan. Turkije-correspondent Bram Vermeulen. Bram, Erdogan ja. durft wel. Wa waarom doet hij dit? Nou ja, het is natuurlijk een bezoek met zeer grote symbolische waarde. Hij bezoekt Somalië uh, midden in de islamitische vaste maand. Een moment waarop moslims moeten laten zien dat ze om de armen geven. Hij neemt ook zijn hele familie mee. Hè? Zijn vrouw, zijn dochter, toch niet naar... De veiligste plek op aarde. Maar hij wil nog iets onderstrepen. En dat is vooral dat de islamitische wereld zich het lot aantrekt van Somalië. En dat dat niemand anders is dan hij, Erdogan, Tayyip Erdogan, in die islamitische wereld. Die met dit initiatief de kart trekt. Als soort ongekroonde leider in de islamitische wereld. Nu al die andere staatshoofden in de regio aan het wankelen zijn. En dat de Turken... De Turken deze operatie leiden en ook daar meer invloed snakken. In het Midden-Oosten, maar dus ook in Afrika. En daarom doet hij Somalië aan. Afrika-correspondent Koert Lindeyer. Ik, ik zei net al, Koert, het is niet helemaal zonder risico's, een bezoek aan dat land. Geldt dat ook voor een buitenlandse premier? Het is nog steeds een van de onveiligste hoofdsteden... Uh, ter wereld je mag aannemen dat een hoge politicus goed beveiligd wordt maar journalisten, diplomaten, buitenlandse hulpverleners die, hou, die houden zich op in een gebarricadeerd uh, gebied rond de luchthaven en begeven je als journalist buiten dit kleine beveiligde gebied. Dan moet je een privélegertje inhuren. En dat kost je 1000 dollar per dag voor je eigen veiligheid. En dan zijn er ook nog eens de ordinaire kidnappers. die bijvoorbeeld 1 miljoen dollar losgeld eisen. voor een gegijzelde journalist. Dus voor de gewone mensen, voor de gewone buitenlanders. is het. Verschrikkelijk gevaarlijk in Mogadishu. Maar hij wordt ongetwijfeld uh, beveiligd door de vredestroepen van de Afrikaanse Vredesmacht tijdens zijn bezoek. En als hij dan in de buurt van dat vliegveld is en, en, en daar ook eventjes blijft, heeft de bevolking daar iets aan? Horen ze het überhaupt? Uh, kunnen ze er iets mee? Nou ja, er is toch een soort internationale hype ontstaan rond deze hongersnood... Uh, in, uh, ...in Somalië, waarbij politici eerst naar het vluchtelingenkamp in, Dada, uh, in Kenia, Dadaab, trokken. En nu het iets veiliger is in Mogadishu, uh, trekken ze naar de Somalische hoofdstad om daarmee publiciteit te genereren... ...en geld voor inzamelingsactie. Nou, zo'n prominent bezoek kan dus helpen om meer geld voor voedsel... ...in te zamelen, want geld is er nog steeds niet genoeg voor deze internationale operatie. Want Bram, je zei net, uh, het bezoek van Erdogan heeft vooral symbolische waarde, maar, ...maar komt hij ook nog met geld? Nou ja, er wordt in uh, Turkije al een tijd lang geld ingezameld voor de horen van Afrika. Ik zie in Istanbul al minstens zo lang billboards uh, staan langs de weg... ...die uh, oproepen om mensen geld te sporten. Dat is al minstens zo lang aan de gang als dat er giro 555 in Nederland bestaat... Sterker nog, uh, premier Erdogan verwijt het Westen zelfs zijn ogen te sluiten voor de problemen in de horen van Afrika. Dat zei hij gisteren nog op uh, de conferentie van organisatie van islamitische landen. En daar zei hij, dit is niet een probleem van Somalië, maar van de hele mensheid. En daarmee geeft hij eigenlijk nog een andere boodschap. Namelijk dat de machtsverhoudingen in de wereld zijn veranderd. Dat de tijd dat hulp alleen maar... Uh, uit het westen kwam voor Afrika, dat die tijd voorbij is... Uh, en dat nu de Turken eraan komen. En waar onderscheidt hij zich dan mee van die andere leiders... naar zijn eigen gevoel? Wat, wat wil hij daarmee? Nou, het verwijt is natuurlijk vaak geweest dat uh, uh, de... de ontwikkelende wereld, de derde wereld. En eh, Turkije mag, hoeft zich daar niet meer toe te rekenen. Maar dat in elk geval de landen, anders dan de landen in het Westen... zich niet zoveel aantrokken van crisis, internationale crisis. En nu zijn het de Turken die ja, toch laten zien dat ze wel degelijk eh, betrokken zijn. Ze hebben ook lange historische banden in, in Afrika liggen. Ik bedoel, eh, sommige mensen noemen dit toch een eh, soort neo-ottomanisme... Uh, maar dan wijzen er heel veel op dat dit niks meer met militaire invloed heeft te maken zoals dat meer dan een eeuw geleden was. Maar dat dit nu deze banden met Afrika vooral gebaseerd zijn op uh, handel en humanitaire hulp. Huh. En Koert, um, om even terug te komen op, op de hongersnood, hè, want daarom gaat hij daar naartoe, tenminste een van de redenen. Hoe is het daarmee gesteld op dit moment? De situatie is nog steeds heel ernstig. Er wordt vanuit gegaan dat ongeveer 20% van de mensen die, honger, uh, die voedsel nodig hebben. in uh, vooral Zuid- en Centraal-Somalië. dat slechts 20% van de honger bereikt wordt. Bovendien, en dat kan je op je vingers natellen. zo'n droogte wordt steeds erger. Eerst uh, sterven de allerzwakste mensen. en dan gaat het overgrote deel van de bevolking. steeds zwakker worden. Dan krijg je ziektes en dan begint het massale sterven. Nou, dat massale sterven. Sterven wordt uh, volgende maand verwacht als er niet op tijd voedsel overal ter plaatse komt. En dat is onmogelijk in Somalië, omdat in Zuid- en Centraal-Somalië hongersoorlog uh, uh, heerst. En het heel erg moeilijk is om de hongerigen te bereiken. Goeie, nou, wederom aandacht vandaag uh, daarvoor met het bezoek van premier Erdogan van Turkije. Koordlinder, Linder, dankjewel. En Bram Vermeulen, ook en jij dankjewel. Na vijf zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan gaan we over Syrië praten. Een land waar Erdogan zich ook behoorlijk mee heeft bemoeid de afgelopen tijd. Nou, minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken die vindt nu, net als de rest van de Europese landen, dat president Assad van Syrië moet opstappen. Die boodschap zeggen ze voor het eerst echt hardop. En dat hoort u zometeen na vijf. Tot zo.